Overgeladen. Jij, de Blufft eraf. Wat? Nu oh, je letten op de glas. Mm. Mm. Ah, maar kijk. papier die papieren zakdoetjes laten even voor ons. Hier zijn het gratis. Godverdag, je bent vies, die eer met zijn eigen spelen geweest. Dan blijven. En ondertussen nog een video kijken waarschijnlijk. Maar ik niet zien. Is hem, dat mijn moed, hè. Hé, hey, u zou hem alleen in zijn bed liggen. Ik kon een keer gaan. Moet je stoppen, zeer verblijven. Oh. Oh. Hey, Gij er vast. Zijn visiekaart. Hey. Wat is dat? Hola, seksvadoos. Oh. Laat eens een keer zien. Jij wat deed die vrouw Porteepels? Jongens, jongens, dat is heavy. Ik zeker van die hier gewoon te laten rondliggen. Ja, ja. Moet je jullie foto's meenemen? De foers! Beseffen, stuurt hier! Oh, die elektron zat in zijn bed. Anders hadden we die al lang gehoord. Ja, ja. Zij, dat is toch? We zeker. er is in de mercedes, ook een start. Nee. Het <laughs> niet moeilijk, zijn mijn sleutels zitten erop. Het is gewoon De mercedes met de sleutels erop, de laarmen mensen de lozen afzetten. We kunnen even thuis van binnen te komen. ze? Dan geef straks nog eens terug langs te komen en iedere rest op te looien. Wat is er een van plan met die foto's? Ah, Houd me een keer bezig. Zijn maar. Dat zijn geen foto's. Hè? dat zijn er vitaal. Zou die vent er zelf op staan. Ja, dat, dat, dat is niet te druk te zien, hè? Nee. Degene die, die, die dat gek goed kunt zien, dat is dat mensen. Maar die eet daar niet van genoten, volgens mij. Oh. Zij zijn die andere foto's ik zo tegen, daar moet ik een keer kijken. Hey. Hey, op de tv gezien. Wat is ken jij die vrouw of wat? En waarom? Omdat je zo raar doet. Ja, ja, Bobke, jij mag zijn. Ah, schatje, zo wil ik wel elke dag wakker gemaakt worden. Wow. Alleen, Allee, hou nu je manier, oh, Pieter. Oh, zie, zie, Sarah en Simon, dat die aan het kijken zijn. Maar. Ja, gekend ben. Geef mij één vingertje. Ja, zeg is het nu goed, Allee, voor nee, Pieter. Nee, nee, dus. Pieter, maar we weten dat je mij beloofd hebt, hè? Als mij niet hier straks is. Ja, Pieter. geen openbare zedeskennis dus meer. Ja, ja, ja. Daarom dat ik er nu nog wel van profiteer. <laughs> dat was echt zalig. Ik was nog volop aan het dromen. Van andere vrouwen zeker? Bij Lange, nee. Ik was aan het dromen van hetgeen je juist op dat moment met nee. mij aan het doen. Oh shit, daar is een chauffeur. Oh, ik moest al in ja. ah, de zijn, hè. Ah, Hij ziet er zo slecht gezind uit. De hele stad zit potdicht door dat stondbrug 2002. Ik oh, dacht al dat je niet gebogen had vanmorgen. Of uh, vannacht, gelijk ik. Ik denk toch ik niks anders zeggen. Heb je dat nu pas door? Nee, kom. Een kopje koffie Ja. Of een dankjewel. fruitpapje. Uh, Pieter, jij vergeet de logeerkamer in orde te brengen, hè? Eh? Ja, ja, ja. Dag, Jan. Sorry, maar ik ben gehaast. Ik moest eigenlijk al lang op het paleis zijn. Bo, ah uh, uh, ja, Pieter, uh, vergeet jij het grijs kusje van Simon niet uh, mee te nemen. En uh, dat ligt daar ja. over de sofa. Daag. Ja, ja. Ach, salut. Bon, uh, voor mij, uh, weet je wat... Jij en ik gaan eerst samen een bed opmaken en wat handdoeken klaarleggen en zo. Dat is goed voor onze team, Spirit. Ja, je moet zo niet kijken. Het is voor de logees die we straks binnenkrijgen. Familie van Han. Haar nichtje, om precies te zijn. Recht uit de United States of America. En een heel knap kind aan de foto's te zien. Een kind? Nou, Een kind van 32, hè. Juist de goede leeftijd. Ervaring en toch nog niet, hè. Vagen, staan me wel, hè. Ja, ja. Van de Loren zal je van s morgens tot s'avonds in het oog moeten houden. Nee, jong. Merel Martens brengt haar liefste lief mee. Meneer Max Kleisters. Nee, Simon. Niet met uw lepeltje slaan. Jan, hou me eens even bezig. Dan dat... zal ik eerst ons Sarah aankleden. Dan is dat al gebeurd. En Simon. Ja, goed geslapen, jongen? Nee? Een oh, mooi jongen, toch. Zeg, Max Kleisters, die in naam, zegt mij precies iets. Ja, ik zal u zo'n een tip geven. Vage vuur. Ik doen. Vagevuur, dat toneelstuk waarmee ze het concertgebouw gaan openen, waar ze overal die hebben hangen. Ja, affirmatief. Eerlijk ja, gezegd, ik dacht eerst eerdes. dat het reclame was voor een erotiekaburs. Dat zijn ideeën, met al die blote borsten en dat geverfd schaamhaar. Vagevuur, een unieke theaterbelevenis die nog lang in Brugge zal Van, enfin, Zo staat dat toch in de brochure van Brugge 2002. Meneer Max Kleisters is de regisseur van die unieke belevenis. Ah ja, kom omhoog, Sarah. Ja. Trouwens, Ansan haar nicht, is de steractrice van dat stuk. Er is dus een goede kans dat ik ze hier dikwijls zonder kleren zal zien oh. rondlopen. Als Sarah Roland in studeren is of zo, ja, ja. Ja, in Talbeerpark. Vlak het standbeeld. Wacht, zo staat dat toch in het pv? Huh? Rond het uh, Wolvenhof vannacht. Nee, meer mag ik u niet vertellen. Zeg trouwens. Goeiemorgen, Dritje. Nee, mevrouw, ik kan u niet helpen, U moet daarvoor bij de wegen werken zijn. Goeiemorgen. Niet te geloven, nee, hoe dat sommige mensen kunnen zorgen. Allee, ja, weer iemand die verkeerd verbonden was? Of was het een telefoontje dat niet mocht worden, misschien? Zo. Ja. Dat niet omdat je bevorderd zit dat je zo maar beginnen, hè? O, jo, jo, jo, jo, jo, jo, Madame de inspectrice, ja. <laughs> moet je dan aanbrasseren, moet ik? Eh, wat En als je braaf zit, hè, je misschien mijn schoen kussen. Voilà. Kijk, kijk. Oh, la, la. Maar dat hebben we een nieuwe auto gekocht? Allee, of dat je zei, nee. Nieuwe functie, nieuwe auto. Maar Karin, toch geen Peugeot, hoor? Goedemorgen, ah, dat doet het. Ja. Oh, Morgen, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, nee, commissaris, waarom denkt u dat? Ja, dat is toch haar Peugeot die op de parking staat? Vermeer zat er bijna tegen. Zou ja, Vermeer, laat het uit, hè? Nee, eh, commissaris Karin in een nieuwe auto ah. gekocht. Ja. Ah, bon. Ja. Ah, juist dezelfde als die van ons nee, nee, nee, nee, het is niet juist dezelfde. Het is een zwaarder model. Ja, Karin heeft ambities, hè commissaris. Ah. Oh god ja, jij bent bevorderd mm -hmm. Dat was ik helemaal vergeten mm -hmm. Dank mm -hmm. u een kus geef <laughs> Voilà, dat is al een van voilà. de ambities die vervuld is Je bent toch niet jouw zei André? <laughs> uh, <laughs> nou, uh, uh, wat voor pv's zijn er vannacht binnengekomen? Uh... Nee, ze liggen daar makker Onder uw exemplaar van rendezvous <laughs> Karineke, ja. nu inspecteur zijt, durf ik wedden dat je nog betere koffie ja, gaat Ja, dat meneer in een geen niet. Voor u ook, Vermeertje. Wel, als niet te veel gevraagd is. Zeg, kijk eens hier, Pieter, er staat al een artikel over vagevuur in de rendezvous. Brugge 2002 opent ongegeneerd met geil en stomend vagevuur. Er staat zelfs een foto van Max Kleisters bij. Ja, met of zonder kleed. <lacht> Hoe zit het, André? Geen speciale dingen, zo. een nachtlawaai, aanreding met blikschade, burenruzie, cafégevecht. Een Japanner die zijn hotel niet kon vinden. Openbare zedenschennis. Ja, lees daar laatst eens voor. Oei, oei, oei. Het is een PV van vier. Is er weer een stationsromanica van gemaakt, zeger? Uh, André, geeft maar een samenvatting. Uh, heden om 00.32 .00. stoten wij op het zand... op een persoon van het vrouwelijk geslacht... die al daar gestruikeld was na hevig rente hebben. Deze persoon bleek in hoogste staat van hysterie te zijn... en verklaarde op onze vraag... dat zij achterna gezeten was door... Door een potloodkoopman. Wacht eens hier. Inderdaad, zo staat het er. Een potloodkoopman, dat moeten we inkaderen. Dat is toch volgens de boeksgecommissaris? Een exhibitionist, dat is Frans, zegt de Kee. Dreetje, het ah? is niet potloodkoopman, maar potloodventer. Ja, en waar ah. zat die verkoper van potloden ergens? Ah, in het Park. Dat zijn mannetjes, de koffie ah, Zeg, uh, de keesopkomst zie. Elena Littin, geboren op 26847 In... In Talcahuano, Chili Ongehuwd, woonachtig, Dweerstraat, 89 Oké, okay, Vermeer, we ja? drinken onze koffie op En we gaan die Chileense maagdes ondervragen Ja, dat is seksisme, dat is strafbaar he? Karin, jij hebt duidelijk het examen astrologie overgeslagen ja Inspecteur, haar sterrenbeeld is maag. Wat ah, het is haar sterrenbeeld, ja, ja. Hoe dan ook, potloodkoopmannen hebben we niet nodig voor Brugge 2002. Er lopen hier zoal genoeg halve gara's rond. Ja, zeg, eh, Vanin, je moet sito presto naar de villa van Palverfari, hè? Ja, wie is dat? Een attaché van de minister van Cultuur, Vanin. Een van de kopstukken van Brugge 2002. En toevallig ook een van mijn beste vrienden. Uh, wat moeten we daar dan gaan doen? Er is van de nacht ingebroken bij hem. ik kom fruit, waar wacht je nog op?